Ook die benoeming komt als een verrassing. Algemeen werd aangenomen dat de vroegere vice-ambassadeur bij de VN de Bashi zou worden genoemd, benoemd. Hij had diplomaten opgeroepen Gaddafi in de steek te laten en zich aan te sluiten bij de opstandelingen. De militaire machthebbers in Egypte lijken bereid te zijn de presidentsverkiezingen met een half jaar te vervroegen. De verkiezingen zullen voor 1 juli worden gehouden, zeggen Egyptische politici die met de militaire raad hebben overlegd. Er komt nu een regering van Nationale Redding die de vervroegde presidentsverkiezingen gaat organiseren. Een vliegtuig van de Duitse bondskanselier Merkel is via een omweg verkocht aan het Iraanse regime. Duitsland had eerder geweigerd het toestel aan Iran te verkopen, omdat de sancties gelden tegen het regime in Teheran. Het vliegtuig werd uiteindelijk door Duitsland verkocht aan een investeringsgroep in Oekraïne. Nu blijkt dat hij het heeft doorverkocht aan een Iraanse luchtvaartmaatschappij. Duitse presidenten, ministers en bondskanselier's volgen 20 jaar lang met de Airbus A310. Door internationale sancties vliegen er in Iran sterk verouderde vliegtuigen.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 Dit was het NOS.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 Vandaag praat ik met Alexander Zwerver. Alexander, welkom in de studio. Je bent momenteel opgenomen bij De Hoop. Om welke reden ben je opgenomen? Uh, ik ben om de reden opgenomen dat ik uh, uh, verslaafd ben geweest, heel lang. Al twintig uh, jaar al met al. Mm -hmm. Aan allerlei soorten middelen. Dus uh, ja, ik ben uh, zware gebruiker geweest. En wat heb je allemaal gebruikt? Uh, drank, metadon, cocaïne, heroïne, speed, uh, LSD, paddenstoelen, hash, wiet... Pillen. Ik kan zo gek niet bedenken of nee. uh, je hebt het gebruikt. Ja, precies. En hoe is dat allemaal zo ontstaan? Uh, ja, het is een lang verhaal. Um, maar ja, het, het heeft eigenlijk te maken met, uh, met, met mijn opvoeding, of beter gezegd, gebrek aan opvoeding. Uh, al snel kwam ik uh, in, uh, in contact met, uh, met de verkeerde jongens. En, uh, we begon al heel snel te blowen, denk ik uh, toen ik jaren 14, veertien, vijftien was. Mm -hmm. uh, en al snel uh, ontdekte ik dat ik verslaafd was. In ieder geval, ik dacht uh, al heel snel uh, dat ik niet kon slapen zonder, uh, zonder een blootje te gerookt te hebben. En, uh, Hoe oud was je toen? Toen was ik denk 15. Ja, toen gebruikte hij nog maar een jaar of zo. En... Ja, en, uh, ja toen, ging het al, toen ging het al helemaal los, zeg maar. Ja. ja. Dus ja, toen je 15 was dacht je van dat je echt um, moest blowen om te kunnen slapen. Ja. En hoe ging het dan verder? Uh, ja, dan van het een komt het ander. En dan, uh, dan kom je in het uitgaanscircuit. En uh, al snel uh, kwam uh, de speed erbij. En uh, de drank. De, uh, drank al heel snel. Uh, ik ben al heel snel ook uh, alcoholist geworden. Mm -hmm. Ik dronk gewoon elke dag. En uh, ja, in, in het begin dan... Uh, dan denk je dat dat normaal is. Maar uh, als ik nu terugdenk, denk ik van oei, dat was toen al, uh, al zwaar aan de gang, zeg maar. Ja, en hoeveel dronk je alleen als je uitging? Of dronk je ook als je thuis was? Elke dag. Elke dag? Ja, al heel snel elke dag, ja. En over hoeveel drank hebben we dan per dag? Uh, nou ja, toch wel in, in het begin uh, dan houdt het wel bij een flesje of vier, uh, vijf uh, op. Maar mm -hmm. uh, op een gegeven moment, uh, toen ik ouder werd, toen dronk ik wel uh, tien tot 15,5 liter liters per dag. En dan ook nog de middelen erbij. Ja, dus dat is ja. echt ongelooflijk veel. Ja, heel veel. En werkte je daarnaast ook nog gewoon? Uh, ja, ik heb wel gewerkt. Maar achteraf... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Want ik was uh, vaak ziek. Omdat ik kater had of uh, uh -huh. uh, uh, met stappen bezig was. En gewoon niet in staat was om te werken. Dus uh, ik ben uh, vaak van baan veranderd. Ik ben dakdekker geweest. En, uh, dat was je eerste baan? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, en, ja? Ja, nou, mijn eerste baantje was, uh, was eigenlijk van toen was ik 16. Toen, uh, toen ging ik van school ik af. Ik heb wel een diploma gehaald. En uh, toen dacht ik van, nou, ik ga maar loodgieter worden. Dus dat uh, was dan uh, vier dagen werken en één dag in de week naar school. Mm -hmm. Maar uh, naast de school zat ik kroeg. Dus ik zat vaker in de kroeg dan dat ik op school was. toen al, je zestien was? Ja, toen begon ik het al en, uh, en toen ging ik militaire dienst in en daar uh, was ik heel goed in en uh, had ik ook eigenlijk zoiets van, uh, ja, eigenlijk uh, iets uh, waar structuur is ja. uh, en uh, dat vond ik heel fijn. Want dat had je daarvoor nooit gehad? Nee, nooit, nooit. Ja, de structuur die ik had was geen structuur ja je maar, kon altijd maar een beetje je eigen ja, gang Ja, een beetje, een beetje aan, uh, aanrommelen. En dan wa, ik was er heel goed in. En, uh, in diensten waren ze ook uh, heel tevreden. Oh. Ik kreeg al snel een uh, streepje om mijn schouders. Een rang dus. Uh, een rang, ja. ja. En, uh, maar ja, daar ook weer het drank gebruiken. En uh, dat liep ook helemaal uit de hand. Maar, maar kon je dan nou overdag gewoon functioneren? Hoe, hoe stel ik me dan voor? Want, uh, dat wat valt toch op als jij drank gebruikt? Of? In, in het leger? Yeah. Ja, maar in het leger is dat gewoon schering en inslag. Dat is gewoon daar de normaalste zaak van de wereld. Dat, uh, uh, ik zat in Duitsland en uh, daar had je ook op zaterdagochtend nog uh, uh, moest je werken. En uh, nou, iedereen die stond daar gewoon, uh, gewoon dronken ja. nog. Uh, van de avond ervoor. Van de avond ervoor, ja. Dus dat, dat was gewoon heel normaal. Ja. Ja. Maar je had uh, het dus wel naar je zin in het leger? Ik had het prima naar mijn zin, Ja, ja. En ja. hoe is dat dan afgelopen? Want je bent gewoon uiteindelijk uit je dienst... Ja, te... uiteindelijk, uh, ja. ja. En uh, ik wilde toen bijtekenen, Maar uh, Jeannette, die, uh, die had ook zoiets van... Uh, nou, Jeannette ja, is? Dat is mijn, uh, nu nog mijn vriendin, met, met mijn aanstaande vrouw. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Ja. En die had zoiets van, joh, Alex, van, uh, daar ben je zo lang van huis. Dan uh, moet je naar Duitsland op en neer. En uh, ja, eigenlijk koos ik voor haar. En... Uh, ja achteraf ja ik heb daar wel lang spijt van gehad dat ik niet uh, door heb gezet om uh, om militair te worden. They can do their best to rate you, and they'll place you on the charts, and then back it up with scientific smarts, but there's more to what's your worth, but they're human. Where you stand But God made you in His image When He formed you in His hands And He looks at you with mercy And He sees you through His love You're His child and that will always be enough For there's more to watch over Wat ben je toen in plaats daarvan gaan doen? Dakdekken. Je bent weer dakdekker geworden? Ja, gaan. ben ik weer dakdekker geworden. En uh, ja, toen, toen ging ik al snel van het padje af. Van het padje af? En wat bedoel je? Nou, overmaat drankgebruik. Ja, dat was, smorgens al drinken. En uh, tussen de middag nog een uh, krat halen, zeg maar. En uh, toen kwam al snel de, uh, weer de spiet om de hoek te uh, kijken, kook. En op een gegeven moment uh, heroïne kwam ik in contact met heroïne. Mm -hmm. Ja, dat houdt geen mens vol. Nee, maar hoe, hoe ging dat dan met jou verder? ja want... nou, op een gegeven moment... Uh, uh, ik bleef van baas verwisselen en ik bleef ziek zijn. En uh, Sinnet die, uh, die had het ook helemaal gehad met me. Ik had het eigenlijk ook wel zelf gehad met mezelf, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat dat het wel is. En uh, dus ik belandde op een kamertje in Rotterdam. En uh, ja, dat uh, was een grote stad. En, uh, daar was natuurlijk alles voor raden ja, verkeerde Ja, en middelen. daar tekende ik me echt mijn ondergang. En uh, toen heb ik uh, een delict gepleegd in Rotterdam. En uh, ik was eigenlijk nog nooit in contact geweest met de uh, justitie of politie. En uh, toen had ik een delict gepleegd waar, uh, waar ik vier jaar voor kreeg. Mag ik vragen wat je had gedaan? Um, nou, dat doe ik liever niet. Oké, okay. nee. maar je, kreeg, je moest vier jaar de gevangenis in? Ja, vier jaar de gevangenis in. En uh, toen de tijd Ik weet nog niet, uh, ik weet niet hoe het nu is Maar toen ging er nog een derde vanaf van je straf Gewoon bijvoorbeeld al goed gedrag mm -hmm. Bijvoorbeeld had je al goed gedrag Dus uh, 32 maanden zitten En het uh, laatste halve jaar van mijn straf Mocht ik iets aan mijn uh, verslaving doen en, uh, maar, Even tussendoor Had je ook gewoon in de gevangenis Dan nog de mogelijkheid om te gebruiken Ja, mogelijkheid is er mm -hmm. Maar uh, ja, gek genoeg uh, in de gevangenis heb je drugsvrije afdelingen, dus uh, ja, dat is heel krom. En uh, later hebben ze dat ook uh, een naamsverandering ondergaan, zeg maar. Dat, toen begon het uh, uh, uh, verslavingsbegeleidingsafdelings te, te heten. Yeah. En, uh, ja. En ja, kreeg kregen een stukje therapie en uh, ja, daar was het wel drugsvrij en dan moest je uh, ook uh, urinecontroles inleveren. Yeah. Ja. Maar goed, dus je, je, aan het eind van je straf kreeg je dus de kans om al iets aan je verslaving te gaan doen. Ja. En wat ben je toen gaan doen? Ben ik naar Leeuwarden toe gegaan. Ben ik uh, in een terecht terechtgekomen. En uh, in de tussentijd was mijn moeder ook verhuisd weer naar Friesland. Ik ben van Fries, kom, op, uh, kom af. Ja. En uh, ik denk, weet je wat, ik uh, weg uit uh, Ridderkerk en Rotterdam en omstreken. Ik ga die kant uit, mijn moeder achterna. En Het uh, was in eerste instantie een goede keus, dacht ik. En uh, ik heb daar een jaar gezeten, in, uh, in de woonbegeleiding daar. Maar daar mocht je ook drinken, heel krom. Gewoon in de verslavingszorg mocht je gewoon drinken. Dus je mocht geen drugs gebruiken, maar je mocht wel je drinken? Mocht drinken en ook blowen. Op een gegeven moment, als je dan wat langer in, in het programma zat, mocht je uh, gecontroleerd blowen. Ja. Gecontroleerd blowen, wat moet ik me me bijvoorbeeld voorstellen? Nou ja, als je maar niet elke dag... Uh, Ging blowen, maar dat valt niet te controleren. Nee, nee. En uh, nou, dat liep helemaal uit de hand. En uh, op een gegeven moment ging, mocht je ook gaan werken weer. Dus uh, ik ben uh, weer gaan werken als dakdekker. En uh, ja, ik deed eigenlijk ja, precies hetzelfde als voordat ik in de gevangenis kwam. Dus je ging weer uh, volop drinken. Ging, ja, volop drinken, kook gebruiken, blowen. Ja, ik kon ze gek niet bedenken. Uh, maar dat ging toch op een gegeven moment wel opvallen bij waar je zat. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou ja, dan, ze werkten dan met een kaartensysteem. Volgens mij één of twee keer uh, gebruiken. Dat was uh, twee keer een gele kaart, daarna een rode. En uh, ja, ik, nou, ik heb wel heel veel gele kaarten gehad. Dus ze hebben me vaak het handje boven het hoofd gehouden. Mm -hmm. Omdat ze toch wel uh, zoiets hadden van... Nou, die jongen kan me beter niet de straat op. Maar op een gegeven moment, uh, ja... Uh, de bekende druppel, toen uh, werd ik vanaf de ene of de andere dag werd eruit uitgezet. En uh, ik had nog wel werk. Tenminste, uh, ik stond op papier, laat ik het dan zo zeggen. Ja, formeel had je werk. formeel had ik werk, maar ik was vaker ziek. En, uh, deed ik deed gewoon weer precies hetzelfde. Ja, dus er was eigenlijk niks veranderd uh, na de gevangenis en uh, na nee. de tijd weer leraar? Nee, niks. Your faithfulness, oh God You wrestle with the sinner's heart You lead us by still waters into mercy And nothing can keep us apart To remember Your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your slecht. Ik kwam op straat staan en uh, ik had gelukkig nog wat, wat centjes uh, gespaard of ik had net mijn salaris binnen. In ieder geval, ik had genoeg om uh, een kamer te kunnen betalen en ook nog eens een keer uh, de borg daarvan. En ik had geluk dat ik uh, diezelfde dag of de dag daarna een kamer vond. Niet zo'n beste kamer achteraf, maar ja, fijn. Dus ik had weer onderdak. Maar uh, ja, toen voelde ik me zo uh, eenzaam en, uh, en verlaten. En, uh, in Friesland, in, in, in, in Leeuwarden. In een stad die ik niet kende. En uh, ja, ik zocht uh, al heel snel mijn huil in de, in de, in de coke. En de ja. heroïne, en de drank, en het blowen. Alles het ah, en al, bekende en, dingen. Weken, ja. ja, de metadon. En uh, ja, ik ging mijn huur niet meer betalen. En uh, nou, die huisbaas die had het ook helemaal gehad. En uh, toen kwam ik echt op straat te staan. En uh, ja, toen is het niet... Uh, niet best gegaan met me. Dat was alleen maar uh, de bekende spiraal. Je ja, kan het eigenlijk geen spiraal meer noemen. Ik denk gewoon uh, een glijbaan naar beneden. Ja. Ja. Dus het werd alleen maar erger? Het werd alleen maar erger. En uh, ik ben gaan spuiten. Uh, ik kwam in uh, slaaphuizen terecht. Ik, uh, af en toe had ik geen meer geld meer om een slaaphuis te betalen. Dus uh, dat was echt op straat slapen. Ik heb in uh, tentjes geslapen in, uh, in het bos. Ik heb uh, mensen zien doodgaan om me heen van drugs, overdosis, uh, geweld. Ja. En je moeder was ook nog in de beurt. En Ging je dan niet naar haar? Uh, uh, ja, uh, maar niet om uh, de redenen waarom het voor moet, zou moeten zijn. Ik heb mijn moeder enorm uh, schade uh, aangedaan, besef ik me nu. Ik heb haar echt uh, gebruikt om geld voor onderdak, hmm. uh, intimideren, ja alles wat een... Uh, en verslaafde doet, zeg maar. Ja, alles om naar geld te kunnen krijgen. Alles eigen. om geld, ja. Ja, ja. ja, ja was verschrikkelijk. En, uh, maar ook voor je gezondheid moet dat toch wel heel slecht zijn? Ja. Oh. Ja, ik heb... Uh, ja, ik heb al uh, maanden gehad dat ik, uh, ik... Er is een maand bij geweest dat ik gewoon twee of drie keer in de maand... Uh, in het ziekenhuis kwam met een overdosis. En... Uh, ja, het was zelfs zo erg dat ik... Als ik dan bijkwam in het ziekenhuis, dat ik dan... Mijn eerste reactie was dan om gelijk alweer de dealer te bellen. Dus ik belde gewoon weer de dealer in het ziekenhuis. Zo, uh, zo verslaafd was, was ik. ik. Ja. Ja. Dus je was net goed en wel... Uh, nou ja, je mocht blij zijn dat je nog leefde, ja. omdat je te veel drugs had gebruikt. En dan belde je gelijk alweer de ja. dealer voor meer drugs. Ja. Dus dat eigenlijk een wonder dat je überhaupt nog leeft. Ja, dat is echt een wonder. Ja. Ja. En hoe ben je daar uiteindelijk uitgekomen? Uh, uiteindelijk... Uh, ja, was ik zo... Zo uh, wanhopig. Ik begon ook... Uh, uh, speed te spuiten. En... Uh, ja, dan gaat het niet al te best uh, met je... Zeg maar, in je hoofd. Mm -hmm. En uh, ik was zwaar agressief. En, en, maar iets in mij zei... En later is... Uh, kan ik wel zeggen dat dat de heren was. Die, die zei gewoon... Het, het kan zo niet verder. Je, je, het drijven om te leven, die, die, die, die, die fluisterde de hele tijd op de achtergrond van doe iets aan je probleem. Dus uh, nou, dat ging ik dan ook doen. Alleen, ik had niet in de gaten dat ik zo'n agressieve houding had. En, en, en zo onhandelbaar eigenlijk. Dat ze me zelfs weigerden in een, om een gesprek met me aan te gaan. In een verslavingskliniek bij de, ja. de poli. Dus uh, daar heb ik heel lang over gedaan. Om mezelf te bewijzen. Van joh, ik uh, kan het opbrengen om s morgens om negen uur nog enigszins aanspreekbaar op gesprek te komen. Mm -hmm. en, uh, dus dat, dat is me uiteindelijk gelukt. Na, na maandenlang uh, uh, ploeteren, zeg maar. Het was voor mij een hele opgave. Om, uh, om nuchter te zijn, om smorgens s'morg, om negen uur. <laughs> ja. Het ja, is ongelooflijk ja, als je het nu zo zegt. Ja, en, achteraf. Denk ja. Maar, oh, mensen hebben heel veel geduld met me gehad. Ja. werk opgenomen in, uh, in de detox. Ja, hele zware tijden uh, gehad lichamelijke afkikken. Nou ja, ik wens uh, dat geen mens toe. en uh, Als jij gewend was om negen uur al eigenlijk onder invloed te zijn... dan ja. is afkikken wel een hele zware ja. stap waarschijnlijk. Ja. Okay. Het uh, was verschrikkelijk. Maar het is wel gelukt? Het is gelukt. Ik ben uh, te uh, terechtgekomen in Eelde in, uh, in een therapeutische gemeenschap. Uh, Hooghullen heet dat. Dat is uh, een van de zwaarste uh, afkikklinieken uh, in Nederland... En uh, ja, dat ging ook waarschijnlijk heel goed. En uh, wonderbaarlijk hoe, uh, hoe snel ik daar opgelapt ben, zeg maar. Mm -hmm. En uh, na een paar maanden liep ik al, uh, liep ik al een halve marathon. Uh, je had daar ook een uh, hardlooptherapie. En uh, ja, daar knap je lichamelijk van op. En uh, ja, het ging hartstikke goed. En zelfs zo goed dat ze uh, net weer in beeld kwam. Is je vriendin? Mijn vriendin, ja. En uh, op een wonderlijke manier. En uh, dan heb ik uh, een jaar heb ik daar gezeten, mm -hmm. tot 2009. <middels> as we wait upon. Toen echt deze idee van, nou ben ik er vanaf van, van de verslavende middelen. Ja, dat is, is een moeilijke zaak. Uh, ik denk dat mijn. Uh, ik denk dat ik in de leugen uh, leefde. Ik iets in de achtergrond op de achtergrond, ik was wel lichamelijk uh, clean, zeg maar. Mm -hmm. En Sanette uh, en was weer in mijn leven gekomen, dus ik had. ...weer iets om voor te leven. In de tussentijd werd ze ook zwanger. Dus er kwam ook nog een kindje aan. En, en, en daardoor... ...dus door de omstandigheden... Zeg maar, ...dacht ik dat het goed ging. Maar, maar iets... ...er was een leegte... Die, die, ...die ik achteraf kan verklaren. Op dat moment niet. Er was een... ...een, een soort leegte... en ...dat bleef aan me knagen. Dus en... eigenlijk... ...ik vertrouwde mezelf ook niet. Van joh, ik ben nou... Oh, het was gewoon een kwestie van tijd hoe lang het vol ging houden En wat voor leegte was dat dan? Ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik geloof nu En ik weet nu gewoon zeker dat, dat uh, er, is een plaats, er is een plaats In je hart bereikt is wat alleen maar De Heer kan opvullen mm -hmm. En die leegte die, die, dat, dat kan je niet opvullen Ook niet met een hele lieve vriendin Of een babytje wat eraan komt Of heel goed kunnen hardlopen, want dat kon ik En uh, Ja, die moest gevuld worden dat gebeurde niet op dat moment? Nee. Nee. En uh, ja, Ik heb dat er een half jaar volgehouden, volgens mij. Een half jaar nadat je uit de kliniek ja, kwam? Ja, een half jaar ben ik uh, ben clean geweest. In de tussentijd is heel veel gebeur, gebeurd. kleine Ruben geboren in april. Dat is je zoon. Mijn zoontje. Lief mannetje. <laughs> en uh, Jeanette die heeft een hele zware bevalling gehad. Echt... Uh, ja, er was een moment geweest uh, dat ik dacht van, nou, uh, ik ga haar verliezen. Net na de bevalling. Ja. En uh, vond ik vond het verschrikkelijk. Dus het was, uh, ja, een hele, hele grote klap. Maar ja, ik had geen eens tijd om, om daaraan te denken. Want dan, dan krijg je de zorg voor zijn klein manneke, Zorg voor Jeannette die uh, twee uh, weken op bed heeft gelegen. En niks kon. Mm -hmm. En in de tussentijd moest ik ook nog werken. Want er moest ook geld komen. Ja. En uh, dus ik uh, rende me van alle kanten mezelf voorbij. Ja. En uh, dat heb ik volgehouden tot uh, augustus 2009, uh, eind augustus. Ik kreeg bouwvakvakantie en uh, ja, toen ging ik mezelf weer belonen met, uh, met een biertje, dacht ik. En je dacht één biertje? Alsof? Ja, dat dacht ik. Ik denk even naar het buurtsypertje. Moet kunnen, dacht ik, ja. maar dat kan niet. En... Uh, ja, van het ene biertje werd het er al heel snel uh, twee en werd er al heel snel tien. Een paar dagen later zat ik bij de dealer en ik begon te voor liegen. drugs. Voor drugs. Ja. En begon te leren uh, tegenover zijn net waar mijn geld bleef en waarom ik zo vaak weg moest. En het uh, werd een onhoudbare situatie. en ik begon zelfs te gebruiken waar de een kleine mannetje bij was. Zo grenzeloos weer. To Lost someone they loved Long before it was their time You feel like the days you had Were not enough when you said goodbye And to all of the people with burdens and pains Keeping you back from your life You believe that there's nothing and there is no one who can make it right. And there is hope for the helpless, rest for the weak, and love for the broken heart. And there is grace and forgiveness, mercy and healing in meet you. In Jesus For the men members that struggling just to hang on They've lost all of their faith and love And they've done all they can to make it right again Still it's not enough Hoe is dat uiteindelijk uh, afgelopen? Uiteindelijk is het uh, tot zo'n situatie gekomen dat, dat we hebben, samen hebben besloten: van ja, ik kan gewoon niet meer thuis zijn. Uh -huh. dus, uh, maar ja, waar dan? En uh, ja, eigenlijk in, in tussenhaakjes goed overleg. Dat uh, is gewoon kiezen uit twee kwaden eigenlijk. We besloten om naar het Leger des Hals te gaan in Rotterdam. En uh, wel dat ik elke week Ruben nog zag, mocht zien. Uh -huh. Maar uh, dat is nou niet echt de place to be. Het zeg maar. in nee. is zelfs. Dus dat ging al heel snel weer uh, bergafwaarts. hielp me niet aan de afspraken die ik met ze net maakte. Uh, nou, Sinnet die had het ook helemaal gehad. En, uh, ik begon weer in zo'n zo hoeveelheid te gebruiken dat, dat ze me het uh, gratis heroïneproject aanboden. Zo, uh, zo kansloos was ik weer. Een gratis heroïne... Dat bieden ze je pas aan als je een heel eind... Uh... Ja, als, je, als hun denken van nou, die jongen die, die, die, die is niet meer te redden, nee. zeg maar. En heb je dat aangenomen, dat aanbod? Uh, ik zat heel erg te twijfelen. Uh, maar in de tussentijd had net had me ook al aangemeld voor de hoop. Die had gezegd van joh, Alice, als jij uh, gered wil worden... en als jij nog iets van je leven wil maken... en zeker kleine Ruben en mij wil uh, blijven zien, dan... dan wil ik graag dat je naar de hoop toe gaat. Ja. Oh ja, de hoop. Ik had echt zoiets van, nou, wat kunnen die mensen doen dan? Nou ja, en, maar in de tussentijd had ze mij al lang uh, ingeschreven, zeg maar, achter mijn rug om. Ben ik er uh, nu heel erg dankbaar uh, om voor. Dus ik kwam op de wachtlijst en ik had gesprekken bij, uh, op Revaya op Rotterdam. En uh, ja, het ging ook heel moeizaam en stug. En ik uh, kwam vaker niet als wel. En dus zat echt in overweging om, uh, om het aanbod aan te nemen. Van die gratis heroïne. Van gratis heroïne. Mm -hmm. En uh, op die dag, toen hadden ze me dat voorgesteld. En uh, ik zat uh, in de tram onderweg naar, naar mijn moeder. En die, was, die woonde intussen ook weer in Rotterdam. Heel wonderlijk. En, uh, dus die gebruikte ik ook weer. Ik ging gewoon weer hetzelfde doen. Ja, helemaal dezelfde patroon. Ja, dezelfde die, uh, patronen weer. Ik zat in een tram met mijn zakken vol met, uh, met heroïne en coke en uh, blikken bier in mijn binnenzak. Tien voor vijf was het. En uh, de telefoon ging in, en ik keek in mijn scherm. Een uh, onbekend nummer, nou ja, uh, niet opnemen, dus dat betekende voor mij: van ja, dat zal wel een schuldeisje zijn of dat zal in ieder geval iets zijn waar ik geen zin in heb. Nee, nee. Niet opnemen, maar die telefoon bleef bellen. En, uh, ik vond het heel irritant. En eigenlijk vanuit mijn irritatie zeg maar. Van, nou ja, dan, dan neem ik hem maar op. En dan was het de revaar van. Uh, joh Alex, je kan, uh, morgen kan je worden opgenomen. Bij de hoop. Bij de hoop. En uh, ja, ja, dat is. Uh, toen had ik eerst zoiets van. Nou ja, dan moet ik eerst snel mijn drugs er nog oproken. Heb ik ook gedaan. Ja, ja. Maar. En, en, en. Ik heb die drugs niet opgerookt. Niet? Nee. Want? Dat schiet me nu te binnen. Ik, mijn neiging was het wel van... ja, hallo, ik heb voor 100 euro drugs in mijn zak. Dat is, dat is zonde. Maar na dat telefoontje is er iets gebeurd. En waardoor ik ook geen trek meer kreeg in, in, om die middelen te gebruiken. Ik ben er wel aan begonnen, maar volgens mij uh, heb ik ze weggegooid. Ik kan nagaan. Ja, dus je wilde toch echt wel veranderen? Ja, ik wilde wel veranderen, ja. En hoe was het toen je bij de hoop kwam... Nou, 1 december kwam ik binnen op Crosspoint Zwaar, uh, zwaar uh, verslaafd weer In december 2009 Ja, ja. Ik woon nog iets van 65 kilo En uh, Ja Wat daar gebeurde dat, uh, Ja ik, ik voelde iets Ik voelde zo'n zo Warmte en zo'n liefde Ik dacht van nou, dit, dit, dit klopt niet Ik vertrouwde het ook niet hoor en de mensen bleven me aardig wat ik ook deed. En uh, hoe moeilijk ik ook was. En ze bleven maar uh, uh, een, een schouder aanbieden of een praatje of samen bidden. Mm -hmm. En uh, ja, Dan liep daar een, uh, een begeleider rond en uh, nou, die vertelde ook van me. ik ben verslaafd geweest. Zo en zo heb ik geleefd. Nou, ik denk van dat is precies mijn verhaal. Dat komt sterk overeen met, uh, met mijn zooi die ik meeneem. Maar hij was burgerleider. En hij vertelde hoe, hoe hij dat had gedaan. Ook op de hoop gezeten. De Heer Jezus aangenomen. En ik had zoiets van... Ja, wat jij hebt, dat wil ik ook. En... Uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. We zijn uh, samen uh, op de knietjes gegaan. En... Uh, ja, ik heb daar een gebed gebeden. Wat ik eigenlijk niet meer weet wat. Achteraf dan... Uh, op dat moment heb ik de Heer Jezus aangenomen. Mm -hmm. En... Uh, ja toen is alleen maar uh, een sprong vooruit gegaan ja. Oh, ZANG Ja, dat is nu bijna twee jaar geleden al. En hoe is het verder gegaan dan? Uh, moeizaam. Uh, na twee weken uh, was ik lichamelijk zo aan het afkicken dat ik het niet meer trok. Dus uh, ik ben daar weggevlucht. Rechtstreeks naar de dealer. En, uh, ja, ik had al heel snel spijt. Maar ja, de deur die was al achter me dicht. En uh, het is geen CNA met een draaideur, zeg maar dus ik moest weer heel die ik moest me weer opnieuw aanmelden dus ik heb weer twee weken moeten wachten tot ik weer terugkom en uh, nou ze ze net die, die, uh, die kwam ook weer meer op bezoek en ik vertelde haar over dat we naar de kerk moesten op zondags joh welke kerk dan nou ja de Nemia en Zwijndrecht en uh, ze net een keer mee en uh, toen kwam er een dienst van Jan Zijlstra. in februari was dat en uh, op dat moment is net ook bekeerd. Ze was al uh, gelovig. Maar eigenlijk kende ze de Heer Jezus niet. En uh, nou, die werd daar ook zo aangeraakt door de, door de Heer. Dus toen uh, zijn we samen naar voren toe gegaan. Ja. En uh, ja, ik, vind, ik vind het wonderlijk hoe, uh, hoe God uh, gewoon ook het, het slechte ten goede keert. Dus mijn, mijn ellende en mijn... Uh, verslaving, dat hij dat gebruikt om, om, om, om mensen tot de heren te brengen. Jeanette. Ook net Ook net Ja. En je zei helemaal aan het begin van het programma: zei je al van mijn aanstaande vrouw. Ja. Zit jullie gaan ook trouwen? We gaan trouwen, ze hebben we natuurlijk gevraagd. Zij heeft jou toen ook ja. gevraagd. Ja, ik had haar al een paar maanden uh, uh, geleden gevraagd. Ik zat in het BZW inmiddels. Dat begeleidt zelfs van de Groenstad. Ja. Ja. ja. En uh, toen, toen spraken we al over trouwen. Uh, maar toen ging het niet goed. Ik vluchtte... Uh, uh, een keertje te veel weer in de drank. En... Uh, ja, net had zoiets van... Ja, hallo. Dan, uh, nou, nog niks geleerd. Na bijna twee jaar de hoop. Mm -hmm. En uh, die had het... Uh, die zag het trouwens niet echt zitten. En... Uh, ik heb een keuze gemaakt om weer uh, op... Uh, in de 24 uur... zetting uh, uh, te gaan. En... Uh, dat heeft de heren zo bepaald. Want ik wilde eigenlijk wegvluchten. Ik was niet meer welkom op BZ2. En uh, ik wilde wegvluchten naar Apeldoorn toe. En uh, eigenlijk weer alle schepen achter me verbranden. Mm -hmm. En uh, zei de heren van... Uh, ja, dat ga je gewoon niet doen. En uh, luister maar naar mij, dan komt het wel goed. En, uh, en dat is ook zo. En het is zelfs zo goed dat... Uh, in, een, in een maand of twee maanden tijd zo'n enorme verandering uh, plaatsgevonden. Nou, en... Uh, dat ze net zei: Van ja, ik zie nu weer de, de, de man waar ik op verliefd ben geworden, 25 jaar geleden. Ja. En, uh, en ik was drie, drie weken of vier weken geleden, inmiddels, ik weet het even meer thuis. En uh, ja, toen zei ze: Van ouders, je wilt toch nog wel met me trouwen? Dus uh, ja, ik heb volmondig uh, ja gezegd. Ja. Dus en hoe, lang ben je nu, hoe lang blijf je nu nog in behandeling? Ik denk uh, een maand, anderhalve maand. Ah, Oké, okay, dus je en bent dan. bijna aan het einde. Ja. Oké. Okay. Aanstaande aan de zondag wordt ze net gedoopt ook. Het is een boel om uit te kijken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou Alex, heel hartelijk bedankt uh, voor je verhaal. En We zijn alweer aan het eind gekomen van ons uh, programma over uh, de hoop. Wilt u meer weten over het werk van de hoop? Kijkt u dan eens op www.dehoop.org. Als u vragen hebt, kunt u ook bellen met de hoop. Het nummer is 07863 x 2 Ik herhaal 078-6-3x1-3x2. Mailen kan natuurlijk ook info at Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. In de Bijbel zegt het: als just one een keer the keer een keer in keer Is